Dat is niks. Zal ik even Hansaplast gaan kopen? Wel, nee. Ik ben zo verdomd gezond. Dat verneemt hem zelf wel. Ik ga even mijn uh, overhemd uit Zal ik dat niet voor je doen? Nee, dat doe ik zelf wel. Ik voel me anders wel schuldig, hoor. Dat hoeft niet.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 in zijn werk, terwijl dat naar onze mening in een serieus artikel toch niet mag ontbreken. We zouden dus graag zien dat je nog eens aandacht aan wilt besteden, want dat jij de aangewezen man bent om te herdenken staat voor ons vast. Misschien ik goed, Anton Beerta. Nou, is goed. Had ik liever gezien dat je er de nadruk op het gelegd dat van de ven, ons alleen interesseert als cultuurhistorisch fenomeen. Maar kan ik het zo wegsturen? Ja. Kan ik dit rondsturen?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 Heb jij dat niet? Ik denk dat iedereen dat voor heeft. Waar heb jij dat dan, in, in, in deze tekst? Dat was ik heel van jou, hoor. Ik heb geen bezwaar tegen deze tekst. Wat mij betreft kan ik zo geplaatst worden. Meen je dat nou? Tuurlijk meen ik dat. Weet je dat ik me daarover verbaas? Waarom? Omdat ik dacht dat je zeker bezwaar zou hebben.